Uh, Godfried, ik zit hier even te wachten. Ik roep je nu op. Over. Ja, is het goed gegaan? Over. Ja, wat mij betreft, uitstekende uitzending. Ik dacht dat we, dat we erg, uh, ja, erg goed uh, gepraat hebben, zeker. Er, zijn een, er waren een paar dingen zo recht op de man af hè, die je opeens moest beantwoorden, waar je niet, uh, niet van wist. Dat, en dat ging erg leuk. Over. Ik vond het ook heel leuk. Over. Ja, ja, ja, ja. Je moet nu nog een, een hele middag, een hele avond, een hele nacht en dan komen we. Uh, dat vind ik gewoon zelf even leuk om te horen. Hoe, uh, hoe is dat voor jou? Hoe voel je dat? Over? Uh, uh, lang niet zo erg als uh, eergisteren, hmm. toen mijn zwaarste dag was. Uh, kijk Willem, ik, ik kan gewoon aftellen. Uh, ik weet, morgen komen jullie. En dat maakt het zoveel lichter. Uh, ik zou het inderdaad... Uh, ik ben uitgekeken hier... Uh, en uh, ik voel me eenzaam worden. En, uh, en dat. Uh, en ik, ik heb ontzettend behoefte om iemand eens een hand te geven, eens een hand op mijn schouder te leggen, dus met iemand te praten. Uh, dat, uh, dat is gewoon weg. En dat gebeurt morgen, het verheugt me eh. Ja, dat is precies wat je zegt. Na een half jaar zou je inderdaad uitgeput zijn. Hè? Inderdaad, die uh, zaklantaarn die dan leeg is en niet meer uh, gevuld kan worden... omdat er gewoon niets anders gebeurt, Over? Ik geloof dat ik dat gezegd heb, en dat is uh, volkomen waar. Uh, weet je wie het uithoudt? Een uh, mysticus. Ja. Die kanalen heeft naar boven. Die, dat zijn die vakkeers met die touwen naar de hemel. Ja. Uh, wat daar doorheen gaat, weet ik natuurlijk niet. Want Er zijn woestijnvaders die dat 30 jaar gedaan hebben... Maar ja, als je de een keer vermoed had, had je misschien ook in Bissilaar getroffen over. Ja, ja, ja, ja, dat ja, is waar. Goed, um, we gaan weer afspreken voor de calls. Uh, uh, ik, ik zit toch even te denken over jouw opmerking. Je fixeert je natuurlijk helemaal op, de, op dat ophalen. Hè? Als je inderdaad op dat eiland losgelaten zou worden... en je zou niet weten waarin je opgehaald zou worden... dan zou het onnoemelijk veel zwaarder zijn toch, hè? over? Ja. Geen vergelijk. Nou ja, als je weet, ik word opgehaald binnen een jaar, is dat ook wel uit te houden. Tof, ja. Maar als je niet weet of je opgehaald wordt, ja, ik geloof dat dat enorm zwaar is. Uh, wat de uh, calls betreft, ik vind het wel leuk om het laatste stukje een beetje regelmatig te doen. Dan wou ik drie uur overslaan, zes uur en negen uur wel nemen. Over. Ja, oké. Okay. Uh, wij zijn er gewoon om drie uur, dus mocht je als toch nog behoefte hebben, we luisteren toch uit van vijf voor drie tot... Tien over drie. En de andere twee dan verwachten we je in ieder geval. Over. Je ziet me morgen zitten op een klapstoertje op het strand. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, met mijn twee koffertjes. Hm. Op de plek waar de boot aankomt. Over. Dat lijkt me uitstekend, ja. Het NOS-journaal is aan boord. Avro's Televisier is aan boord. En er wordt gefilmd voor zomaar een zomeravond. Oh ja, nog een vraag. Heb je foto's gemaakt? Over. Ik, in de enorme orkaan, ik, ik wou daar namelijk ongeveer drie dagen weer beginnen, het is drie dagen storm, vier dagen storm hier geweest. Heb ik het niet gewaagd en ik wou jou vragen: kun jij proberen daar wat van te maken nog? Ik, ik, ik waag dit toestel er niet aan. In deze, het wordt namelijk helemaal vol met zand, over nou, het is natuurlijk morgen ontzettend weinig tijd hè, om foto's te maken. Maar omdat ze toch komen filmen, is dat, dacht ik, niet zo vreselijk erg, hoor. Als er geen foto's gemaakt. Kun je, uh, omdat ik namelijk niet meer naar de tent toe ga... omdat we met zo'n grote ploeg komen en vrij snel weer weg moeten zijn om het te halen... Uh, het fototoestel ook meenemen met je koffers? Over. Ik neem het uh, fototoestel ook mee en het bandrecordertje. En uh, alles wat voor mij is, of wat voor mij bedoeld was, staat om me heen opgesteld... En uh, ik, uh, ik breng de tent in orde. Ja, cool. En ik wou die, al die voedselpakketten. Het zijn er uh, van de zeven, zijn er uh, vijf onaangetast. Die wou ik ook maar om me heen opstapelen. Of wat zal ik doen? Over. Nee, die laat die maar in de tent staan. Want daar is rekening mee gehouden voor Jan Wolkers. Die gaat dat opeten. En uh, wat, wat weg is, dus is aangevuld. Hè? Over. Ja, dat is wel zo verstandig. En uh, goed. Dan, dan uh, hoeven ze dat niet mee te nemen. Ja, over hoor. Goed, de calls. Ik zal ze nog even herhalen. Wij zijn er dus vanaf drie uur... maar jij wil om zes uur en om negen uur contact hebben. Je weet dat we er anders ook zijn. Ik geef jou het laatste woord, of je nog wat te melden hebt... en dan krijg ik weer terug van jou. Over. Um, ik heb uh, niets te melden dan tot morgen met een verheugd hart. Over. Goed, wij uh, wachten dus drie uur, nogmaals zes uur, negen uur... Godfried nu de zender sluiten en uh, nogmaals veel sterkte voor dat laatste etmaal. En tot de Colts, over en sluiten.